Goedemorgen, ik ben Dilkert Eertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Ondernemers in de problemen kunnen vanaf nu een hulplijn inschakelen. Veel zaken hebben het door de coronamaatregelen zwaar. Ze verdienen weinig en krijgen niet altijd overheidssteun of niet genoeg. Je hoort verslaggever Nick Wouters. De kappers die klagen dat er veel te weinig steun is, die zijn er actie begonnen. Kappers gaan kapot. En ook de grote ketens die zeggen, ja, er zit een limiet op die steun en wij eh, krijgen te weinig. Ja, die kunnen nu in ieder geval wel die click en collect inkomsten binnen gaan halen, maar al met al is het voor ondernemers blijft het voor ondernemers een zware tijd. Dat click en collect waar Nick het over heeft, dat is de mogelijkheid om straks weer spullen af te halen bij winkels die je van tevoren besteld hebt. Het is een van de versoepelingen die het kabinet vanavond gaat aankondigen. Vijf mannen die betrokken waren bij de rellen op het museumplein in Amsterdam vorige week zondag, hebben cel en taakstraffen gekregen. Volgens de rechter gingen drie van hen los op agenten en politiehonden en paarden. Vier mannen moeten ook 500 euro overmaken aan een nog op te richten fonds. Dat is bedoeld om de schade aan het museumplein te herstellen. FIFA-baas Infantino zegt dat het WK voetbal in Qatar volgend jaar doorgaat en dat de stadions vol mensen zullen zitten. Covid will be defeated by then. If in two years from now we are not there yet, then I think we all have a bigger problem than the World Cup. Het WK voetbal is volgend jaar in november en december. Veel taxichauffeurs zullen blij zijn dat de avondklok volgende week waarschijnlijk weer wordt afgeschaft. Ze hebben bijna geen klanten. Peter uit Overijssel mist zelfs de beschonken mensen op de achterbank. Normaal maak je van alles mee, zegt hij. Bijvoorbeeld een leraar die, uh, die echt tegen de ochtend uh, brengt naar huis in. Helemaal dronken, moet je even stappen, zodat hij even kan uh, spugen. En vervolgens zegt hij gewoon dat hij vier uur later voor de klas moet staan, wil. Ja, en dat maakt het gewoon leuk. Uh, ja. Zelfs het stoppen zodat klanten even in de berm kunnen brokkelen, mist hij. Het weer, grote verschillen vandaag in het zuiden, regen en 11 graden. In Groningen kan het sneeuw vallen en hangt de temperatuur rond het vriespunt morgen erg zacht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. In de noordelijke helft van het land is er plaatselijk nog glad door bevriezing van een natte weggedeelte. En de nasleep van een ongeluk zien we nog op de A208. Vanuit Haarlem naar Velsen is het file rijden tussen Velsenbroek en de aansluiting met A22 over 2 kilometer. En het kost je een kleine 10 minuten extra vanochtend. Tot zover de verkeersinformatie.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 stevig hier af voor vandaag. Goedemorgen, dames en heren. Ja, nou, goedemorgen. Goedemorgen, morgen. Er kan nog show hier om uh, vijf over tien. En, uh, we missen iemand. Uh, paardenkoper is er even uh, te laat, denk ik. Nou, missen ze groot woord, maar... Maar <laughs> ah, ja, ja, hij is er niet. Ja. Ik heb nog geen <laughs> tranen gezien, ja, wel? Nee, nog niet. Hij okay. is thuis er wel en uh, koper is er ook. Dus uh, wat dat betreft, dames en heren, is het, uh, ja. het uh, team weer bijna Uncomplete. compleet. En uh, nou, we gaan weer uh, praten over de dingen van de dag. En... Waarschijnlijk mis je niks. Nee? Nee, nul. nul. Nee. Nee, dat is het mooie ervan. Heb ik de dus, afgelopen uh, weken wat gemist? Nee, je hebt zeker niks. Uh, alleen een kookrubriek van Gerloopman, die heeft hier gehad. Ja, ik draai me even <laughs> om en raad. Ik heb er gewoon een kookrubriek van. Ja, goed ja. toch, niet goed. Ik, ik moet denken aan de donderdagmiddag, daar hebben ze ook een uh, kookrubriek. Uh, nee, maar het ja, gewoon iets. Zet... Kijk, ik, ik, ik luister regelmatig naar Max en kijk ernaar. Er zit ook koken in. Maar Max Ieder... is voor oude mensen? Hè? Ja, maar iedereen doet toch aan koken. Ja, ik, uh, ik, ik ook. Jij ja. Ja, kookt toch ook? Ik kook als een gek. Ja, precies. Ik kook gek. Nee, mijn eigen kor. Nee, toch uh, ook? Ja. Ik ook? Een Mijn Maar gaan ja. we onze de gerechtjes delen dan? Ik heb er we al een paar hoor. Nou, dat lijkt me leuk. Maar ook is ook weer leuke Ja, Dat is te... mijn hè, dan moet je het ja, niet, geef... niet meteen overnemen? Nee, ik krijg van mij gerecht een gambadje van Stef. Weet je nog gambadje van Stef uit het wapen van Wapenverstandsport vroeger? Nee, Stefan. Ah, in ik, ik ken ze alleen uit, uh, uit uh, Jafra in Spanje. Nee, ik heb een mooie gamba gerechtje voor je. Ach. Ja, van Stef. Nou, Europa. misschien dus een, kunnen we daar nog wel Dan geef ik het aan jou en dan draag jij hem voor zoals je het zelf hebt gedaan. Lijkt me een goed idee. Goed idee. Ja, toch? Goed idee. Ja. Sowieso gepikte, gepikte kokus is altijd beter. Nou ja, bedoel, ik, ik, ik, ik maak zelf geen recepten. Ik, uh, als ik wat doe, dan uh, pak ik de appie en dan... Uh, oh, echt? Ja. Nee, ik, ik, ben, ik ben van... Uh, ik zie wel waar ik uitkom. Ja? Ja, ja nee, en uh, ik ben echt een soort uh, abstracte schilder. Ik, uh, ik begin met een paar dingen, ik ga dat proberen. Kan er geen kokosmelk bij of zo. Nee, nee, dan, ik weet ook nooit waar ik uitkom. Maar meestal is het eten. Meestal is het eten? Ja, nee. Ja. Het is er, nou, ja, dus de eigenlijk de gewoon de... impulsief koken, wat jij doet. Ja, behalve natuurlijk uh, lof met ham en kaas op de oven... op een beetje van een zelfgemaakte uh, aardappelpuree. Nee, ik dat ben, ik ben een, een koker en dan ga ik uh, eerst kijken op de... Op de hoe heet het? Alain ja. En dan uh, haal ik daar een recept uit en dan zeg ik zet maar op mijn lijstje. En dan zet hij alles op mijn lijstje en dan loop ik naar Albert Heijn. Ik hoor een deur. En dan uh, uh, loop ik er door en dan kan, krijg je precies in, in de in de in de hoe, heet het, uh, uh, hoe het ligt. Ja. Weet je wel? Hoe, de, hoe de artikelen liggen. Dan hoef je niet dertig uh, keer heen en weer te, te hollen. En uh, uiteindelijk uh, heb ik het dan en dan ga ik het uh, koken. Ja, dat vertel je van Uiteindelijk laat jij je kookgedrag bepaald door je telefoon. Als dus je telefoon uitvalt en eet je gewoon brood. Nee, want dan heb ik uh, uh, uh, hoe heet het ook weer dat, uh, uh, dat andere uh, hello uh, fris. Hello fr Oh hello ja, ja, Hallo fris. Ja, Hallo fris. Ja, Hallo fris. Hallo fris. Hello fris. Doe ik ook. Uh, hey Frank. Fris. Hoe is het fijne gozer? Goed jong. Waar was je nou? Ik moest Stond je een vast in de. Uh, ja, waar was je? Je je enorm gemist. Moest uh, uh, iets te nou, nou, maar. Hoog maar je hebt met dit weer ook geen jas aan? Ja, wel, want het regen oh, god zij, geprezen. Maar waarom, we, waarom, <laughs> we, waarom ben je te laat? Ik met jezelf de auto nodig. Met ah. dus je? Je kan, kan fietsen. Maar waarom heeft die jongen niet zelf een auto? Heeft hij. Ja? Heeft hij ook, maar zijn meisje moest ook uh, de auto hebben vandaag. Dus. Ja, twee, twee, auto's. Krijg dat, twee ja. auto's. Ja, twee ja. auto's. Sam, dat is een luxe allemaal, man. En dan is. Ja, ja, dat gaat dus vader. Ja, dat herken ik wel hoor. Ja, en dan komt hij hier met de Dan heeft hij geen zijn een auto. Ja, ja, maar dan zie je oh, hoe betrokken ik ben. Ja. Over auto nieuws, Ik ga direct iets haken <laughs> over de auto. Want alleen heeft een nieuwe auto. Die hebben ook twee auto's. Ja, ik heb het verhaal ja, gehoord. Maar luister. Die had dus een keurige auto. Dat zal ik straks vertellen. Maar een keurige auto. Dus ze zegt morgen gisteren: ik wil wegrijden. Een lekker band. Dat kan gebeuren. Ja. Ik, die jongens van de Garage Zandvoort komen eraan. Niet één lekker band, niet twee lekke banden. Drie lekke banden. Hoe krijg je dat voor elkaar? Een ja, uh, auto met drie lekke banden. Kwaadwillend, uh, gestoken of... Uh... Uh, iedereen heeft een hele lange vrouw. Dat snap ik ook wel. <laughs> ja, nou, we krijgen ook. Ja, ja, ja. ja. Op nou, we zijn we er weer. Naar we weer, naar. weer naar. Heb je een boot gekocht? Wat zeg je? Heb je een boot gekocht? Nee, ik heb geen boot gekocht. <laughs> Misschien moet Jaap een boterrubriek beginnen. Ik een boterrubriek. Er een, ja, ja. Een, ja, een liedje eruit. Nou, dan, dan, dan, dan moet ik maat uh, ja. zoveel hebben. Maar goed, ja. gooi de man in. Laten uh, we, ja, uh, we gewoon even vrolijke muziek. Dans even mee, jongens. Ja, Sportnieuws, nieuws, koken. Ja, ja, sport ja, ja, rug nummer 14. <laughs> ja, dat is belangrijk. Ja, quick, quick, slow. Iets met Annie Lennox. Heppakee. Annie. Annie, hoor. Ja, die kan er wat van. Hey jongens, het is vandaag 2 graden. Het is, uh, zeggen we, zogenaamd... Warme trui, toch? Ud-Hollands scheidweer is dit. Uh, regen en uh, naar en uh, koud en uh, waterkoud. Dus uh, blijf maar lekker binnen. Nog sterker, met een beetje Dan moet je binnen blijven. Ja, wel, uh, wel een week of vier nog. Vanaf, vanaf, Precies, vanaf, dat, uh, dat zeg ik. Op voor mensen. Op Vogelgriepvirus ja. ja, ja, ja. vogelgriep virus schijnt ook nog rond de waring. Uh, ik, ja, is... ik heb al twee keer om negen uur, om een minuut over negen... Op de, uh, op de rand van mijn tuin gestaan. Hm? Dus een, tegen de stoep aan. En dan ben ik een soort laffe loempia... <lacht> op de stoep gaan staan. Want dan ga ja. ik op straat. Ja. Blijf gewoon in mijn tuin staan. Dat is ook een beetje gek. Ja, ja, maar, maar heb jij er ook... Toen eerste, want Ik heb helemaal geen moeite mee. Dat, ik, zei tegen, tegen, ik had met mijn kino... Kom, het is half tien, we gaan de duinen in. Gaan we in de duinen rennen? En dan denk ja. ik, wanneer heb je voor het laatst om half tien... ...s avonds in de duinen gereden? Ja. Nooit. Waarom wil ik, het is toch niet op die rode knop drukken. Niet op die rode knop drukken. Het ja, ja, ja. is alleen wat je niet, omdat ze niet mogen ja. dat het wil ja, maar ja, we zouden het hier niet over hebben. Nou, uh, we, hebben het, we, hebben niet, we hebben het niet over die griep. We hebben het gewoon over de, de ja, klok. Ja, ja, ja, we hebben het gewoon ja, over de klok. Ja, we Daar we hebben we het ja, over. Ja. Dus uh, dat, dat is een bijkomstigheid. En, en mijn, mijn vriend heet Hans Klok. Dus die in de ochtend is ja. de ochtendklok. In de middag de middagklok. En heb je avond is, nog. is de avondklok. Dan heb je ook de Timo Klok. Ja, dat ja. ja. ja. ja, heb je ook nog. En uh, ik was donderdagavond hier in de studio. Ik heb uh, keurig netjes mijn spullen bij me. En wij lopen met z'n drieën. Dus gewoon vanuit de studio om tien uur lekker braaf na. Huis. Spullen op zak. En wat komt er ineens uh, in een keer aan zoeven uh, om agent over het uh, fietspad uh, tussen de Kamerling-Onderstraat en de Tollestraat. Met een uh, auto? Met, het, nou, met een politie. Gewoon een uh, politiewagen. Uh, uh, dus kort, uh, ja. ja. Nou ja, uh, ik zag hem al aankomen. Dus ik trok al mijn verklaring eruit. Ja. Dus die agent zat al van, ja, hier heb ik uh, geen eer uh, meer aan te behalen. Dus uh, dat was ook weinig. En degene die achterop zat, die het dus ook aan. Ook een verklaring, helaas. Dus Dat uh, ja, zijn ze dus toch wel. Uh, nou ja, ze, goed wel, uh, oh, ja. Ja, ze, ja, ze zaten nu wel, wel. Jongens, jongens, jongens. Uh, wij zijn allemaal wel redelijke uh, uh, globetrotters. Hè? We zijn uh, overal wel ja. De, ja. Heb jij de, de One-snelweg uh, one, uh, sne in Amerika van uh, Los Angeles naar. Ik zag het nieuws. Ja, de Highway Ja, de Highway One. Nee, highway oh, nee, one. Ja, ja, ja. Vo vo volledig ingestort, en heel stuk. Ja. Ja, een ja. heel gedeelte. Ja, het komt allemaal door het klimaat. Ja, ja echt. Ja, is, ver, is, we is dat komen? familie van Ferry? Ja, <laughs> ja heftig, hè? Ja, iedereen ja, wel niet normaal, ik. ik Maar weet, dan kom ja. je toch langs het dat oude huis... van die van die van die getty. En we al, uh, al die prachtige zeeleven ja, op stroom liggen. Dat is de Highway 1, Ja, one. Is ja dat is de Highway 1. Ja, maar het ja. is ook allemaal door de bergen. En, ja. uh, de dat doet me altijd denken aan de Portugese kusten. Nou, die heb je ook gereden. Iconisch, iconische route is dat. En als je een beetje van... Van reizenhout heb je dat gedaan. De denk blur, je oh, dat ik denk De Burr nee, is een andere naam voor ook. Wat? Ja. ja, voor die, voor die highway. Uh, maar goed. Hebben jullie het laatste nieuws uit Madagaskar trouwens uh, Nee, het, het, het, het, het, het heetste nieuws, het nieuws uit Madagaskar mensen. Ja? het ja. heetste nieuws uit Heb je het de mini-chameleon gevonden? Is? Ja, ik dat, ja. heb je het gezien of ik niet? Heb, ja, ik heb het gezien, ja. ja ik nee. weet niet hoe jij soms morgens wakker wordt. Maar ja. in deze mini-chameleon, uh, internationaal team van wetenschappers, is bezig geweest. Het is de kleinste reptielsoort op aarde, maar hij is wel het grootste geschapen. Oh? De mini uit Madagascar heeft een onwaarschijnlijk grote penis. Oh. Uh, het is, uh, hij is 13,5 mm groot, maar de penis is 18,5% van zijn lichaamsgrootte. So. Dan moet ik altijd een beetje aan jou denken. So. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Dan denk ik toch aan jou in één keer. <laughs> Nee. 18,5 centimeter, ja, ja. dat is dan je geslachtsdeelt. Ja, de een laatste neus staan, de ander zijn leuning. Ja. Ja, mag je mijn atasteuse zijn, moet je mijn ja. jumbo gaan Ah, ja, Die Frits voor eer, die zal er wel bij varen, als ik het al zo hoor. Ja, ook wel. dat is natuurmensen. Ja, ja. ja. ja. dat is weer een Dieren nieuws. Dat is Dat is wel interessant. Veel veel <lacht> uh, diersoorten sterven uh, helaas uit, maar toch vinden ze nog altijd nieuwe... Diersoorten. Ja. Doe me maar maar. Maar weer even denken aan het verhaal. Nee, je kent hem, Gerard Smit, ja. die met zijn vriend dwars door Madagaskar is gelopen. Dat, dat verhaal ken je toch ook niet? Nee? Nee? Oh. Is uit de tijd van uh, Jaap en Han Bastille ja. nog. Maar uh, op een gegeven moment hadden ze besloten om uh, dwars door Madagaskar te lopen. Nou, in het begin Antoinette Nadivo <laughs> gevlogen en Antoinette Nadivo gids uh, gehuurd en zo. Maar op een gegeven moment gingen die gidsen, die, die zeiden ja, maar alles goed en wel. wij gaan hier niet verder gewoon, is klaar. Maar ik zou je ook adviseren terug te gaan, maar zoek het uit. Maar ze gingen dus toch door. Hij zei nou, als je dan toch doorgaat, de enige tip die ik je kan geven is... Als je in een of andere nederzetting komt, zeg nooit van welke nederzetting je afkomstig bent of doorheen bent gelopen. Ze zeer huur, waarschijnlijk ja, ja, ja. In, in oorlog met elkaar. Dus verdwijnen alsnog in de kookpot. <laughs> maar uh, die gasten, jongen, ja. ambitie, weliswaar bergschoentjes aan... maar toch ontblote kuiten en uh, licht ontblote bovenbenen, ja. Onder de bloedzuigers. Ja. Op een gegeven moment, uh, nou, dat hadden ze dan begrepen... touwtje om de broek en uh, hup, verder. Maar die Gerard, die, een jaar nadat hij dus terug was in Nederland... kreeg hij ineens allemaal een soort huber, van... Huber. Jeugdpuisjes. Er kwamen <laughs> dus allerlei uh, levende dieren uitzetten. Jongen. Ja, ja, die ja. hebben dus eitjes gelegd onder zijn huid. Nee. Ja, Maar ja, het kan nog erger, hè? want in Suriname in de jungle daar... heb je dus de botfly, heb je dat wel eens gezien? Nee. nee. Een collega van me had het. Die was naar de Suriname afgereisd... in een kleine jungle toch gemaakt. Dat mocht niet uh, veel om, om, om het leven hebben. Maar goed, voor hem had het dat wel. Want op een gegeven moment kreeg hij dus... Uh, Terug in Nederland, maar een rode soort uh, bultjes op zijn rug. Maar best heftige bulten, dus hij naar de huisarts. Ja, waarschijnlijk heb je daar een soort allergie opgelopen... of bent gestoken door een of andere. Maar hier, uh, neem dit en dan komt het goed. Maar nou, hij komt dus helemaal niet goed... want hij krijgt steeds meer van die dingen op zijn rug. <lacht> op een gegeven moment, uh, niemand kon hem helpen. Is hij naar het Tropenmuseum gegaan? Nou, er zijn dus mensen die weten iets van tropenziekte. Weet je eh, natuurlijk ja. alles van. Qua en ook gijzer. niet alles? Nee, maar goed. In elk geval, uh, daar kwamen ze erachter dat hij botfly had... Botfly? Botfly. Dat zijn dus uh, vliegen die leggen een, uh, een, ook eitjes onder je huid. Maar er komt dus een gigantische grote worm uit. Ah nee. Dus wat nee. moeten ze nou eerst doen? Om um dat beest eruit te halen in zijn geheel... moeten ze hem een soort van killen. Dus dan, uh, Het is alsof ik naar een horrorfilm zit te ja, kijken of zoiets. Ja. Frank Paarden kopen voor al die avontuurlijke reizen. Maar wacht, er is meer. In de duistere jungle maar, van Suriname. Ja. Maar... En op een gegeven moment hebben ze dus die wond afgesmeerd met een soort vaselinezelfje. Waardoor die dus dreigt te stikken. En dan komt hij er vanzelf uit, omdat hij geen zuurstof heeft. En dan trekken ze hem aan zijn kraag. En dan hopen ze dat ze hem in zich heel uit die wond kunnen trekken. Nou, dus dat zeven maal. Ik ben een beetje misselijk, Frank. Ja? Wat hoort in het rijtje niet thuis? Botfly, multifly, scetofly. Uh, dames tas, fiets tas. Muziek als nu. Oh, wacht even? Ja, ja, ja, wacht even. Dat doen we dan. Ja, maar. Konden ze nog uh, een beetje zien hoor, die jongens. Strandjongens. Nee, die strandjongens. Ja. Ja. Mooi man. Hey, hey Ger. Jawel. Uh... Ja, zit je al in je nieuwe woning? Nee, nog niet. Nee, want ik zag je vanmiddag gisteren fietsen uh, bij je oude woning. Ja, dat klopt. Uh, maar want als je vanuit je nieuwe woning zag gaat kijken... Dan, dan kon je zien dat de, uh, dat de ramen uh, bij de slagerij de halte dichtgetimmerd waren. Ja, die zijn... Dus ik dacht, wat is er gebeurd? Nee, ik... die zijn opengemaakt weer. Ja, het, maar blijkbaar want dat las ik toevallig uh, dat er blijkbaar een soort dreiging was dat er in Zandvoort ging Ja, halen. dat nou, klopt want er is een, een vorige uh, week vorige en week hij ja. is ramen dichtgeschroefd waarschijnlijk met met, met, met die Ja, maar de kerst staat op een uh, brochure bekend, ook ze, bekend van de biefstuk, biefstuksteekbrochua, die heeft ook al, had ook zijn hele etalage leeg leeggehouden. Nou, dan gaan we dan sorry, maar dan loop ik even te straat met Er was, een, er was een, hoe het, een een bericht op Facebook dat ja. uh, jongeren uh, zouden zich uh, samen bij de beesten. Ja, maar dat was een grapje van iemand. Nee, dat geloof ja, dus ik niet. Er stonden drie kinderen, weet je, om zich heen te kijken. Gebeurt er nog wat? Nee, dat is hetzelfde allemaal niet. Nee, dat is echt een grap. Is een grap. Nee, maar ja, je, dat is hetzelfde als dat jij voor de grap een... Uh, Goh, het is bomvol hier op Schiphol roept. Dan, ja, dan, uh, dan, dan, dan heb je meteen een marge zee in je broek aan. Ja, ja. Ja. Ja, dus, ja, het kan nou, best jongens, het grap gaat er niet. Even serieus, dit gaat niet gebeuren die in stand van gelopen rijden. Dan ga ik er zelf. Ja, bij, ja. bij de slager, de slager, ik heb hem gesproken van te Die slager heeft, uh, uh, die had al tachtig man klaarstaan van... Als er wat zou gebeuren, ja. dan met uh, met vleesmessen, met de de, vleesmessen toch ook. Met de vleesmessen, denk ja, ja. wel. Nou, uh, nee, maar serieus, dat gaan we niet toestaan toch? Nee, dat gaan we helemaal niet Dat Plotseling een aantal voetbalsupporters ja. een beetje. Ja. Dat, is natuurlijk, dat zijn ook idioten. De helft van die harde kern die moet ja. je ook gewoon opsluiten. Ja. En dan gaan ze jongetjes die rellen veroorzaken. Dan gaan we rellen met, met railschoppers bestrijden. Ja. Dat is ook een beetje gek. In eerste instantie ik dacht ik: Goh, wat leuk dat de de S in de bos. Zorgen dat er geen rot zou ja, Maar het is een beetje alsof je de helzens op je kind laat passen. Ja, dan heb die van je hoeven moeten ze dat Het voelt niet oké. Okay. Nee, het, is de on, het etaleert de onmacht. van, van ja. Omdat we natuurlijk gelukkig niet echt, afgezien van wat, wat voetbal. Uh, relages uh, mee te maken hebben. Ja, maar gehad. nu houden ze jongetjes ja. van 14 die niet weten wat ze met hun ja. leven aan moeten... een beetje gaan rellen, ja. houden ze in bedwang... en over twee weken stompen ze een andere voetbalsupporter op een mijl. Ja, dat, wil ik normaal, ik, dat was ook het eerste uh, gedachte die ik had... toen ik die jongens over straat zou gaan. Ik vind, ze hebben wel eens wat over, uh, over hun hoofddoekjes... Hè, dat dat echt niet zou kunnen en zo... maar wat helemaal dus eigenlijk niet kan, zijn die hoodies... Ja. Goedies, ja. Want je kan overal camera's op plakken. Kijk maar eens naar uh, Avro's Apenhul op dinsdagavond, waar is opsporing verzocht. <laughs> Dan zie je dus allemaal die gasten gefilmd bovenaf de hoek. Nou, dat doen ze best niet herkend worden. Dat maar maar even ik, dat, het heeft met een hoofddoekje te maken. Dat is een, dat is een, nee, dat is maar, een van een religie. Dat is iets anders. Nou ja, ja criminele ja, religie, denk noemt, ik. jij noemt het een religie, maar uh, Ja, dat is een, een religie, beetje denk. ideologie misschien. Maar. Nee, want uh, de Joodse mensen met een keppeltje ja. en uh, moslims ja. hebben een uh, hoofddoek, want ze mogen hun haar niet laten zien. Net als joodse vrouwen mogen dat ook niet. Nee, dat, dat klopt. Dat is religieus. Ja, religieus, okay. Oké. Bijna hetzelfde. <laughs> als een hoodie. Het is een zeer interessante conversatie. Om te conversatie, zien nee, he? is het nee, he? ja. ja, punt nooit, dan maar op dat gebied. Om te ja. zien is het ongeveer wel een hoodie. Maar dan anders. Nou ja, weet je. <coughs> of, of een capuchon met een pond kraag op. Dat je bijna zover zou gaan om die dingen te verbieden, bedoel ik te zeggen. Want die gasten die, weet je. Je kan ook niet met een bromfietshelm volgens mij, althans is dus het niet meer. Een pompstation in, in. Je mocht nooit gesluit uh, of met iets voor je mond of met een helm op het pompstation in. En nu moet je met een mondkapje op pompstation. Ja. Dus de wereld staat op zijn pompjes. Ja, ja. Ja. Ja. ja, het is echt zo. Was het nou weer op sokken die geworden? Beer op, sokker. beer op sokker? Nee, het was een avond nee. op een fiets... of een beer op een fiets... die uit de circus uh, weg is uh, Gevlo, gegaan. Gerlom, liet jij een Nee, dat is het niet. Nee, nee, o, nee, nee. ja, bij? Oh, echt iemand een hele oude scheetlied? Ja, nee, dat Kom je daar nou bij, hoor. Ja, dat hadden we in, nou, in Innsbruck, ja. toch? Op die luchthaven. Ja, in in Innsbruck, Met die ja. vloerbedekking. Maar goed scheidt het verhaal? waren in de hoogte. Wij waren in Innsbruck... en we moesten voor de AVRO een, een, een de politie spelen. Frank had net een plaat gemaakt. Houd toch die kop als Italiaan. Oh, en dan ja. moest hij Valko Zandstra aanhouden... omdat hij oh, ja. uh, uh, uh, bekeuring had gekregen. Nou, heel, heel gedoe. En, uh, dus op een gegeven moment hebben we dat allemaal gehad. Dat is ook een heel verhaal. En, uh, dus wij staan op dat vliegveld in Innsbruck. En die, ha die hadden een vloer van allemaal loppen. noppen. Van die rubber noppen. Ja. En ik had van die, uh, um, uh, hoe heet het, uh, schoenen, die Timberlands. En als je daar schuin overheen ging, ja. hoor je. Ja. <laughs> maar niet één keer. Maar nou, er gingen ging helemaal stuk. Te grond, hè? Mensen, en mensen helemaal, hebben gechoqueerd voor echt. Goede scheten is altijd prima. Goede, ja, ja. Goede scheten is altijd prima. niet vaak, maar nee. als het doet, moet ja. kunnen. En als, en, en als hij dan nog een beetje riekt, is het ook nog. Uh, ja. Weet je wel, dan heb je dubbel. Dubbel plezier. Dubbel, plezier. Okay. dubbel fun. Dubbel fun. Ja. We hebben dubbel. zo Hans Budman. Hans Botfly. Hans Botfly, Hans Botfly. ja, die ga ik dus nu even, even bellen. Dus. Ik, wil nog even hebben over, ik ga het toch even kort hebben over de testjes. De testjes? De testjes. Ja. Mijn vrouw wordt af en toe getest. Mijn kind werkt in zo'n teststraat. Dus dan nee, krijg je zo'n wat, staafje. Nee, zo. Nou, dat is op zich wel redelijk... Een vriend van mij, die zit op dit moment in Letland... om daar een film op te nemen. Uh, die moet ook getest worden. En die zegt alleen maar... in Letland <laughs> doen ze toch iets anders. Ja. Hij heeft natuurlijk in oh. Nederland... Doe dus ze het wat is daar had vies dat ik begrepen. Maar in Letland, ja. daar is hem ongeveer achter in je hersenstam. Dat is niet, dus niet <laughs> normaal ver te dus Die Letse jongens, die, die, die, weten van, die gaan geen 15 wat centimeter, maar een groot 20. Oh, dan zie je ineens nog, nog gekker. voor je kijkglas. Ja, maar het kan nog gekker. Ja, dat mooi, dus daar, dan zie je zo'n bultje achter ja. je hoofd teken. Maar in China, Noord-China, hebben ze weer eentje. Ja. Dat is de anale coronatest. Ja, ik uh, dacht uh, die, uh, die, die bedoel, ja. ja. Die, niet via de mond, maar via de... Van te je ari. Ja, dus uh, ik weet niet, je moet kiezen. Uh, Nederland, ja. Letland of China. Ze nou, Nederland heel, dan uh, toch maar, uh, uh, mensen. Dus, uh, er schijnen al homoseksuele gezelschappen, reisgezelschappen... Op naar te China te gaan. Maar ja, daarover gesproken. Heb je dat Gerard Joling met Koorden? Uh, daar komen we straks nog even op. Ja, want volgens nee. mij hangt... Uh, uh, Hans niet nou, Hans uh, Botfly hangt aan de telefoon. Dus ja, laten we... Die weet iets over Koorden? Nee, nee, Hans, weet jij iets over Korden? Nou, wie is dat? Wees wel blij, Hans. Heel goed, Hans. Nee, jongens, nee, nee, daar weet ik helemaal niets van. We hebben wel een beetje, een beetje over sport. Uh, daar gaan we het een beetje, een beetje over hebben. Ja. Uh, nou ja, Hamilton hebben we er de laatste weken een beetje over gehad. Hè. Die, ja. Die heeft niet bijgetekend. Nog niet? Nog niet? Nee, nog steeds niet, maar ja, die wil 40 miljoen per jaar. Maar dat is natuurlijk klein bier vergeleken wat. Uh, Messi. Bij Barcelona verdient Wel. dat. hebben we niet meegekregen. Er ja, was een krant, El Mundo, die heeft dat helemaal uitgezocht en uh, openbaar gemaakt. 555 miljoen in vier jaar. Ja, dat is een beetje 138 miljoen per jaar verdient hij. Daar kwamen nog uh, trouwens tientallen miljoenen aan uh, bonussen en tekengeld bij. En consumptiebonnen en uh, kilometervergoeding. <laughs> en uh, en uh, platenbonnen. Hij ja, ja. ja, <tie> heeft zijn lidmaatschapgeld dus niet betaald. Dus ja. ja, <tie> Hals. Weet je hoe? Hij verdiende dus, hij verdiende dus 4, 10 euro per seconde, hè? <laughs> Dat is helemaal uitgerekend. Maar kan je voor dat je dat pakken in twee uur, hè? Uh, Ja, wacht even. Maar... 29.520 euro. Nou doe, je... nou, doe ik het voor. Nou, ja. dus, ik krijg iets minder, maar die jongens krijgen niks. Dat weet ik zeker. <laughs> ja, dus, uh, wij moeten je wel normaal vinden dat hij zoveel geld verdient. Ja, hij heeft natuurlijk hij loopt bijna één op één qua doelpunten. En um, uh, ze pakken ook nog vele miljoenen terug aan merchandising en shirtjes. Maar dat is het toch, uh, Hans? Ik weet nog dat uh, uh, Beckham, die ging toen naar Amerika... en ja, toen, die kostte heel veel geld. En toen is ja. dus de uitging dat hij binnen een week had... was dat bedrag al terugverdiend met de verkoop van uh, voetbalshirts. Ja, ja, Je meent het. Ja, binnen een week. Ja, die, die shirts zijn zo hartstikke duur... dus uh, daar pakken ze een hoop geld op natuurlijk, hè. Hm. Ja, het raad is, is dat Barcelona schuld heeft van 1,1 miljard euro. Waar gaat... praten we over? Ja, daar praten we <laughs> over inderdaad. Nou ja, gaan we even naar Nederland. Uh, wat een Super Sunday, de laatste zondag van januari. Uh, Ajax uh, 0-3 bij AZ. En Ajax is natuurlijk de grote winnaar hè, van het hele circuit. Zeven punten voor op dit moment. En uh, ja, ze, ze kunnen alles doen wat ze willen. Promis gaat nu naar Spartak Moskou. Maar ja, dan halen ze direct even een, een spelertje op uh, uit Spanje... Osama Idrissi. Besservia zit hij, toch? Sorry? Besservia of zo, toch? Ja, hmm. ze viel, ja dat ja. is ja. inderdaad. En we huren hem. Hij, daarvoor zat hij trouwens bij AZ. En AZ wil natuurlijk niet dat Ajax spelers van Z pakt, maar via deze omweg hebben ze hem uh, uh, toch binnen. Hè. En, uh, wat betreft uh, Feyenoord... Uh, er is daar een speler, Lutzarel Gertruij daar... Ooit van gehoord? Ja, gaf een mooie paas. Hij gaf een mooie paas, maar weet je waarom die niet op de tv verschijnt. Hij is bijna elke week uitblinken. Mag niet wat te geloof? Nee, hij stopt het namelijk. Heel vervelend. En dan hebben ze de afspraak gemaakt bij ESPN dat hij niet voor de televisie komt. Dat is natuurlijk wel heel vervelend voor de jongen ook. Maar hij heeft eerder bij Spartaan 20 en Sparta gespeeld. Dat is ook kut als je bij Sparta speelt vervelende klus om uh, daar te spelen. Want als je sport daar moet uit... uit euh, zee... Wat dacht je van Fortuna Sintard? Ja, ja. Hey, maar er zijn weinig nieuws. We zijn bijna aan complete humaniteit uh, gekomen. Want zes van de twintig coureurs zijn inmiddels uh, uh, positief getest op corona. Dus Die? Was liever de laatste uh, afgelopen weken. Maar daarvoor in januari Norris en Leclerc. En eerder al, uh, al Hamilton... En, uh, en Peres uh, uh, waren positief getest. Dus we hebben nu 6 van de 20, ik denk dat we voor uh, eind maart alle 20 hebben gehad. En dan kunnen ze gewoon uh, rustig gaan reden. <laughs> dat is wel mooi, hè? We hadden verder nog, de klachter van de Poel en Bouwt van Aard. Ja, dat was een mooi duel had ik gezien. Ja, dat was mooi. ja. Mooie beelden ook uh, uit ons op het strand. Ze ja. uh, zijn het is zover, ook mooi kunnen doen, natuurlijk. Hè, uh, over het strand, en dan uh, langs het spier, noem maar op. Maar goed, het was nu in België, hij pakte wel de vierde wereldtitel. Nou, die jongen die wordt helemaal uitgeknepen, want hij doet nu de klassiekers en dan gaat hij naar de Tour in juli. En een week later moet in, hij in, bij de Olympische Spelen in Japan, als het allemaal doorgaat, moet hij ook verschijnen. Ja, dat, gaat, dat gaat helemaal nooit door natuurlijk. Ja, nou, wat, hij heeft al gezegd, waarschijnlijk wordt het een kortere Tour, het zit er dik in. Een paar uh, overwinningen in de, in de, in de, in de sprintetappes en dan uh, rustig naar, uh, naar Spanje. Maar nee. eigenlijk het leukste, het leukste sport wil ik met eindigen, uh, vond ik, Jordan van Voorhees. Ja, heb ik gelezen, dat verhaal. Heb je gelezen? Wordt nou het ja, uit. het was wel heel onwaarschijnlijk wat hij deed. Maar goed, ga door. Hij wint op nummer 67 van de wereldranglijst het status stil schaaktoernooi. Schaaktoernooi, ja. Schaaktoernooi. laatste keer dat iemand won was in het jaar dat de laatste Prix in de Sandburg was. 1985, was Jan Timman toen nog het hoog over het schaaktoernooi. Nou, Ik ben hier of jullie iets van de beelden hebben gezien. Hij speelde een krankzinnige finale tegen uh, Anis Giri. Het was namelijk een Armageddon-spel. En dat is uh, heel snel zet. Binnen enkele seconden moet je die zetten. Uh, nou, aan het einde vielen de pionnen van het bord. Uh, grote uh, problemen voor allebei. Giri maakte een uh, blunder. En boem, het was afgelopen. Weten jullie hoeveel mensen daar naar keken via internet? Nou. 1,2 miljoen mensen hebben gekregen. Maar ja. Ja. die partij, dat, is, dat zijn, grote, zijn grote cijfers. Mm. Uh, Timman zegt, nou, het heeft ni eigenlijk niets met schaken te maken, zo'n zo Armageddon-spel. Uh, wel veel positieve woorden hoor voor, van voorheids, onder andere van uh, Kasparov. Uh, schaken is erg populair nu, door de lockdown he, veel meer... Uh, ja. En door die film, en dan die serie, ook die, ja. Ja, op Netflix. The Queen's Gambit. Ja. Heb je, heb je die gezien? Uh, heb ik heb hem gezien, fantastisch. Mooie, prachtige serie. Vind... zevendelige serie hè, over een, uh, over een uh, uh, meisje, uh, Beth Harmon, die uh, schaakmonder... Die... Waar gebeurt verhaal toch? Ja, Ja, echt gebeurt, nou, het is een beetje wel verkeerd. Een beetje geromantiseerd. Hé hey, Hans? In de zoektocht om de beste schaker in de wereld te worden. Het was een hele mooie serie inderdaad. Hé Hans, en ik zag ondertussen uit mijn ooghoek, en dan blijf ik nooit hangen, dan ben ik snel weg... Nog van die iets wat gezette mannen in van die hele. Uh, uh, uh, van, die, van die brandgevaarlijke shirts. met een pijltje in hun hand. Gebeurde er met ja. een dart of wat of niet? <lacht> <lacht> <lacht> nou ja, dat is een, een groot toernooi natuurlijk geweest. twee, drie, twee, drie weken geleden. Uh, ik moet zeggen, ik volg het verder niet zo. want er is maar één groot, groot toernooi. En uh, ja, het ja, is wel een hele enorme kerel. Ik zag hem wel op mijn foto staan. Ja. Een enorme vent die daar met die pijltjes in de hand staat. Het is dus eigenlijk geen gezicht, hè, denk ik. Maar goed. Uh, ik heb dat verder niet zo enorm gevolgd, eerlijk gezegd. Nee, nee. Ja, geen derde Daytona-zege voor uh, Renger van der Zanden? Nee, ook niet. Hè. We hebben een lekker band van. Een lekker band. En, uh, ja, jammer is dat. Jammer. Ja, dat uh, kan gebeuren natuurlijk. Ja. Uh, ze ze, ze, ze rezen daar maar keurig door in Amerika. Hè. Dat is wel ja, hoog, dat hoog. gaat wel door daar. Ja. ja. Nou. nou dat, was, dat was het een beetje. Ik hoop dat jullie nog een mooie show hebben. Hè. Goed verhaal Hans. Ja, pas op met... Uh, Oversteken. Um, het kan vliezen, het kan dooien, maar ja. als je op je bed gaat, dan zijn het te laat met strooien. Dus, uh... <laughs> heb het goed dan? Ik zou zeggen, nog een hele fijne show. Zet hem op. Blijf gezond. Spreek elkaar. Hoi, hoi. Dankjewel. Ja. Doei, doei. Bye. Goed. Ja. ja. ja. Heb jij nieuws? Ik of heb nieuws. Uh, iets? Uh, juist. Denk eraan. Ja. <laughs> nou, we zitten gewoon uh, vrolijk uh, door te keuvelen, maar inmiddels was uh, de plaat alweer. Uh, ja, ja de plaat team, eindigen. Ja. ja, dat, uh, dat gebeurt. Brian Adams. Was toch onder, onder meer met een van die dames uh, van de, de Spice Girls. Ja. Uh, wist je trouwens dat die ene Spice Girl nog getrouwd is met een teambaas? Ach. Van een Formule 1, Christian ja, Horner. Wat weten we dan? Ook ja, niet? Ja, hele weten we dat hele chagrijnige wijf die zat toch ook bij de Spuizer? Uh, dat is uh, de Victoria Beckham van. Uh, Beckham, ja. de van David. Moe Beckham, ja. Wat Moe dan? Beckham dus met de voetjeballer? Ja, met ja. de voetjeballer. Ja, ja. mensen, is ja, ja, mens dat zeg. Ja, en Gary Hallenwel is getrouwd met Christian Horner. Oké, Horny Christian. Worden we overhoord morgen of niet? Nou, nou. Oké, prima. Nou, maar eens even. Nutteloze wedervaardigheden. bij vaardigheden. Jongens, ook al is het corona weer, maar dan wandel ik over de boulevard en dan zie ik zag ja. enorm veel activiteiten van de gebroeders Paap. Dus Ze waren toch bezig? Ja, volop ja. ja. bezig. Ja. Dus dat ja. Is ja. Toch, uh, Sinds gisteren. mag Komt Het was lekker druk op strand. Ja, al. maar niet Hartstikke te dus. druk Anderhalve anderhalf meter, makkie. Ja. Maar het was wel, ik ik, ik, ik zag wel, want ik ben, vorige keer was ik met, waren we met vrienden over toen zijn we even de, de duinen ingelopen. Dat is bij. niet normaal. Ja? Nou, ik, ik ben zondag niet gegaan. maar ja. nee. Volgens mij is er ook ingegrepen ja. door de burgemeester. Ja. Gezegd, dit, dit, het is een soort fuik. Ja. Ja. En we ja. Het koffieshuis ook fijn dat, fijn dat ze daar wat verdienen aan. Hm, en beker. Het is prima de luxe. Maar dat was gewoon een soort fuik. Niet, niet kon, niemand kon er meer op afstand staan. Ik ben de tijd niet meer, uh, anders niet met deze drukte, door de duinen gewandeld. Zijn jullie nu ook wat op het nieuws was afgelopen weekend... over wat voor mensen van shit achterlaten of daar niet gelukkig? Nee, ik, weet, ik weet het niet, nee? maar uh, nee. ik weet wel dat ik gisteren... een persbericht van Stichting Duinbehoud heb uh, gekregen. en ja, dat de en duinen dat... kapot worden getrapt. Ja, de coronawandelaar. Ja, ja maar dat, dat, zijn, mensen, wel, hoor. dat zijn mensen die gaan van de paden af. En ja, dan, uh, ja. dan wordt het... Uh, ja. ja, dat moet je niet doen. Nee. Maar, want, en, ik en, ben mijn hele leven al van het pad af. Dus, uh, <laughs> en, en ja, maar van niet van dat, dat pad. Het oh, ja. is een heel ander pad. Het oh. het pad. <laughs> nee, wat mensen gaan doen... Ja. Ik had het van, de, van de week ik ging een stukje lopen met vrienden, met kinderen. En dan loop je hier bij de uh, Lefts, weet ik wel, Left En uh, dan heb je van de olifantenpaadjes. Dus de duinen liggen vol met olifantenpaadjes. Ja, ja, ja. Wat zijn dus, olifantenpaadjes? Olifantenpaadjes, ja. dat is een pad wat al gemaakt is door iemand anders. Dat is de Als je ziet een pad. Lopen en wat mensen dan doen, dat is net ja, als we het al hadden over die railschoppers. Die gingen wel tussen het Witte Huis binnen, gingen tussen die rode paaltjes doorlopen. Mensen zijn gepreoccupeerd. Ze, ze konden alles van de muur tegen, maar ze liepen tussen die fluwelen paaltjes <lacht> door, weet je wel ja, wat ze in ja. musea zien. Ja. Dus als mensen een olifantenpaadje zien, dat dan gaan ze lopen rijden. ze daarop. Dus op het moment dat jij door de duinen loopt, je wil van het pad af en je ziet een paadje waar mensen al gelopen hebben of hertjes gelopen, dan pakken ze het olifantenpaadje. Ja, nou, dan trappen ze natuurlijk het zandafschaving en de ja. helm kapot, Nou, ik denk wel. dat dat allemaal wel meevalt. En, en, en uh, ik, ik loop elke week nou, minimaal twee keer door die duinen hier. En dan gaan we meestal bij de, bij de hoe is erin, bij de, uh, de, bij de Rode ja. En dan kan je helemaal doorlopen tot aan uh, de Zandvoortslaan. Ja. En loop via de Zandverslaan weer terug. Dan ja. heb ik tien kilometer gehad. Hartstikke mooi. Ja. En dat is hartstikke mooi. En, en uh, nou, door de week. Ga je uh, van pad? Ik ga niet van pad. Waarom zou ik van het pad gaan. Schub, schuppelpaadje. Nee, maar daar kom je niet, al niet te veel rotzooi tegen. Nee. Ik was heel geschokt toen ik zag: een Jeetje. Nou, dat een... is natuurlijk ook al... waar. Kijk, wat mensen doen als ze hier bij, bij een unicum aan de overkant de, de duin in gaan, dan lopen ze allemaal op een blauwe vergele, de route. Die lopen allemaal hetzelfde routeje met de kinderen. En dan gooi je ja. wel snoepapiertjes weg en, getret, en gedoe. Dat gebeurt natuurlijk, want er zijn zoveel mensen die nu de duin in gaan. terecht. Ja. Maar je hebt ja. een flette, zoete meer zit... Nee, maar dat is, ja. dat is duidelijk. Maar mensen gedraa... Gedra heb je wel eens in de rij gestaan voor een attractie bij? Ja. Ja. Bij de Efteling? Dat heb ik wel eens die die gedaan, ja. Mensen zijn niet goed. Die nee. gooien gewoon blikjes weg aan de kant. Ja. Dat ze er, ja. Vijf meter verderop is een prullenbak. Ze ja. donderstralen steun aan de kant. Mensen zijn niet goed. Wat me dan altijd wel intrigeert... Ik, ik ben er zelf niet geweest... maar mijn collega's die daar vandaan kwamen vertelden het wel eens. Uh, waar mensen ook heel dicht op elkaar wonen. Bijvoorbeeld Singapore, Hongkong. Dat, dan, dat er zo van jongs af aan ingedrand is... of dat er toezicht is, wat dan ook. Maar mensen gooiden echt niks op straat. Nee, natuurlijk niet. Dat is je eigen leefomgeving. Ja. Wat denk je? Maar, wij maar er we rijden we toch heel de karretjes rond... die alles voor me opruimen. Waarom kan ik het niet op straat gooien? Dat klopt wat jij zegt, Frank, over Singapore. Want is mijn zwager... Ja, ik geen boete voor 500 euro. Ja, precies. Ja. Mijn zwager van Denzen, die dus ja. wel eens met, uh, met de Spliethofboot... Uh, overal in de wereld is, ook in Singapore geweest... Heb niet het lef om een sigarettenpeuk op straat te gooien. Nee, want krijgt, wat Tino zegt, uh, gewoon uh, maar aan de beurt. Zou het te, te laat zijn om dat hier nog te introduceren? Dat ja, zou kunnen. Ja? Maar ik, uh, ik heb er een hard hoofd in, eerder gezegd. Dus, uh, ja, de Nederlander uh, heeft overal scheid aan. Om echt? het allemaal zo te ja, zeggen. Dat is echt verschrikkelijk. Nou, toen mijn broer die uh, strandtent nog had. En uh, andere huidige strandpachters zullen dat volmondig beamen. Ja. Toen vertelde hij wel eens hoeveel. Dat er gewoon af, na één weekend 1500 kilo vuil uit het ja. zand. Ja, ja. En dan, dan, en dan hebben we gelukkig de strandpacht. Die gaan zelf met een hark ja. in de steen, maken het strand schoon. Ja. Ah, joh. Uh, maar, maar, uh, uh, ongelooflijk. Dat vind ik ja. zo bizar. Ja. Ah, ja het, het klopt wel ook dat verhaal met strandharken. Je kreeg uh, gewoon als je op een gegeven moment als werknemer bij een strandpaviljoen kreeg je gewoon een hark in, in, in, in je klauwen gedouwt. Van ga jij het strand aanharken, strand aanharken, ja. ja. Gewoon om netjes ervoor ja. voor te zorgen ja. dat uh, de, de ja. gasten kwamen. Nou, ik bedoel, jullie tweeën kunnen dat uh, wel beamen, denk ik. Het meeste wat ja. je altijd tegen bizar van die papieren bordjes met een plastic vorkje erbij. Ik warm plastic, makkelijk bij ja. een houten vorkje. Ja. Van uh, de Swisskarren. En ja, donderstraal ze dan gewoon bij een strand zitten op de grond ergens. Hm. Precies. Ja. En dat zie je nu op de boulevard. Ja, eigenlijk... het met mondkapjes en ja, ja. aluminiumfolie, omdat ze het moeten inpakken. Het gaat ook over. Het Die gooien dat gewoon weg. Echt zonder. Ja. Maar, zonde. Frank, dat het lost zich wel op en de duinen zullen ook wel sterren. Maar onze kinderen, die gaan over vijf of tien jaar nog steeds de rekening betalen van wat we nu allemaal aan het uitgeven zijn. Dat kan ik je nu al melden. Ja, dat denk ik. Ja, ik, wil, dat dat zeggen, ik wel, denk die duinen die herstellen wel een economische schade. Daar, daar, daar gaan we een beetje een dingetje mee krijgen. Let maar op. Maar goed. ja, dat had ik vandaag weten of je mijn brief in de, de Telegraaf. Dat is niet jouw nee. klant denk ik. Nee. Nee. Wat, dat, nee, ik even, een, even kort dan. Zowaar hadden ze hem uh, bijna niet gecensureerd, Dus dat was heel hoopvol. Ja. Nee, het ging over wat ik gisteren las. Dat is dus een aantal, weer een commissie benoemd is in Den Haag... van allerlei groene ambtenaren. Die gaan dan weer uh, extra vergroeningsmaatregelen... in de paniek om maar die 49% uitstootvermindering in 2030 te halen. Allerlei krankzinnige dingen weer bedenken. Hm. Dus mijn uh, betoog was van uh, luister, na corona heeft Nederland uh, een, een, een, een, een wederopbouwfase te doorgaan... die zijn weerga niet kent. Weet je, bedrijven moeten gereanimeerd, horeca moet worden opgestart. Uh, entertainment, allemaal, het hele leven moet weer worden, weet je, worden, worden opgestart. Dus ga nou niet lekker uh, miljarden in die bodemloze klimaatput kiepen... waarmee ik niet wil zeggen dat er niets aan het klimaat gedaan moet worden... Maar ze zijn helemaal niet pad af. Ze nemen allemaal verkeerde maatregelen. Dat is wat ik. Uh, juist, gewoon dus nou, geld kunnen we beter gebruiken. Maar luister, is prioritering. En dat is natuurlijk. Ja. Normals, we zitten in een onwaarschijnlijk ingewikkelde situatie op dit moment. En wat zie je in de politiek gebeuren? Want het is allemaal uh, voor de buitenkant. Ze gaan elkaar vliegen aanvangen. Alleen ja, maar om verkiezingsgewin. Die Hoekstra... Hoekstra. hoekstra ja. aan, die lag in bed met Rutte. En die zegt hij dat het een paardenpik is. Ja. Ze, alleen, alleen maar om te lucht. Ja, nee, oh, nee, ja. Hou op jongens. Schat, ja, is, we moeten even ja. de boel bij elkaar houden. Het klopt van geen kant. Hè. Ineens uh, dan weer iets, iets aanvallen. Ja, dat is typisch politiek. En daar wil ik eigenlijk wel ja. ver weg van blijven. Wegwezen. Van ik heb er ook geen goed woord voor over. Nee, nee. nee ik eigenlijk ja. ook niet. Jij wel? Vanaf? Nee, ik eigenlijk ook niet. Jij ook, je hebt er ook geen goed woord voor over. Nee. Ik heb er eigenlijk geen goed woord voor over. Nee, ik heb er helemaal geen goed woord voor, we, weet voor je, jongen, over. Weet je, de, de, de kant van ja, dat, dat... Zullen die... we dan toch maar even gewoon nou, dan ik, maar deze even horen? Ja. We, wat voor He? nummer ga je instarten? Police, Roxanne. Oh. Ja, politie, goed, <laughs> goed hoor. Ja, altijd wat goed. blijft je kutnummer? Ah. Uh? Straks om half twaalf, ah, na ah, jouw column. Ah,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 dat is ook Eddie Murphy nog wel eens horen in 48 Hours. Want daar heeft hij ook die imitatie gedaan bij dit nummer. The police met Roxanne, mensen. Ja, dat weet iedereen. We hadden het net even over Café Nuf? Dat ja. ja, vertel. Is. Maar niemand van ons weet wie het, wie het gekocht heeft. Nee, ik nee. denk ik van dat meneer Bernhard, de prins Bernhard, ooit een bot op had gedaan. Ja. Maar nee, het is, door. Het, is, het is volledig... Uh, het schijnt een projectontwikkelaar te zijn... Die uh, het wil uh, onderverhuren, Ja, dat zag ik. Maar ja, zonder dat Het, het positieve ja, van het verhaal, vond ik wel... is dat ze vooralsnog niet van plan zijn... voor zover daar al dan niet vergunning zou worden verleend... Uh, om het uh, aangezicht te veranderen. Dus dat is op zich hoopvol. Dat is natuurlijk een leuke, iconische. Mm, volgens, mij, volgens mij mag dat ook niet. Nee, ja. ook nee, als, nee, volgens mij nee, heeft Carl uh, Warmer dan... even destijds voor de broertjes filmen... Uh, als architect van binnen helemaal... in die art-deco-stijl, ja. dat heeft Carl uh, Warmer nog gedaan... Uh, en uh, dat is alleen maar het aanzicht, want, uh, of binnen aanzicht. binnenaanzicht. Ja. ik denk dat je van buiten... dat vanaf de Kousenpaal ook uh, uh, nooit veranderd is. Volgens. Ik denk dat het nou, zo'n ja. monumentje kunnen zijn. Ja, dat het zou is, mooi of, zijn. Het is ook een monument volgens mij. Die uitbouw waar het restaurant in zat, zeg maar... Ja. Uh, dat was vroeger, dat zat een huisje... en daar zat een winkeltje zat erin. S weet je sterker nog, oh, oh, oh, het is zelfs een kerk geweest. Ja, bedoel En Daar hebben ze er wel bij Ja, het is begonnen als kerk. Aha toen dus hebben ze erbij getrokken. Is dat het, zo? Het is begonnen als kerk. Ja. En toen heette het ook nuf. Nou, ja. Later is het ja. de kousenpal. Je bedoelt het bijgebouwtje. Nee, gewoon Ik heb het over het bijgewaardje van het restaurant. Ja, dat is, dat is die kerk volgens mij geweest. Dat, dat is een soort pijpelaatje. Ja, dat was ooit een. Er zat een, een bikiniwinkeltje in, volgens mij. Ja, maar dat was veel later joh. Een huisje? Dit, was is, dit is begin 1800 geweest. Ja, ja, want nou, ik zat Nuf had het nog niet ja. uitgebouwd. en Dan zaten we daar altijd op die balustrade en bier te drinken. Precies, het was gewoon een winkeltje. Maar wat Ger zegt, dat klopt ook wel. Het is ooit begonnen als Nuf. Later is het de kousenpaal. Vervolgens het winnuf geworden. Zo is het. Uh, kousenpaal was ja. wel uh, een mooie tent natuurlijk ja. met de ijzeren asbakken. En, Dat was natuurlijk, uh, ja. tapijtjes. Ja. En ja, daar ja. Had, uh, verschillende mensen hielden daar kantoor. Zo ook Herman Zinniger. Hm? Herman de Waanzinniger noemde sommigen. <laughs> maar er was een, een automonteur. Die ja. uh, zat daar stevast. En als jij een, in bezit was van een Fiat, alleen een Fiat. dan kon je naar de kousenpaal gaan. En dan kijk, als Herman er zat, dan kon je een afspraak met hem maken. En dan kwam die dus bij jou in de straat. kwam die je auto fixen. En uh, oh ja. Ja, dat weet die wel had wel. bij Bert Davis achter bij zijn oma in de Havenstraat ja, ja, ja. hij een, een zomerhuisje. Ja. Maar hij is natuurlijk een, een uiterst excentrieke man. Hij ja. reed zelf in een uh, Fiat 127. Die haalde hij zo bij de dealer weg. En toen stonden de auto's in de fabriekstectiel ja. over de buitenkant. Die, die, die liet hij zo, dus die hoefde hij nooit te wassen. En als hij hem dan verkocht na acht jaar of zo, dan ging er alleen een lap mogelijk, maar lap petroleum over. ik mijn hagelnieuw autootje onder vandaan. Ja. Maar die man woonde in het zomerhuisje en had hij dus een, uh, een accu of 5A6 naast zijn bed onder stroom staan. En het was natuurlijk één grote 10W50 pand van binnen. En uh, op een gegeven moment ging het verhaal. Ik heb dat uit de overlevering, ik weet derhalve niet of dat de waarheid berust. Een vriendin. En die had dan op een gegeven moment uh, in het KVN, nou, we moeten wat beginnen. Herman, een beetje aan de zaken aanpakken en zo. Dus ben, die had het. Wordt het spannend Was zo. begonnen om het pandje schoon te maken van binnen. Frank, wordt het spannend? Dus het is een ja, autopraak. Oké, okay. autopra Nee, nee, nee. Helemaal, helemaal over zijn zijk gaan, meteen verloving uit, klaar. Herman was Herman natuurlijk, die liet zich niet van de wijs brengen. Dus bleef eens overal te bed gaan. En, uh, <laughs> spannend, spannend, hè? hè? <laughs> ja. Paardekoppers hoorspel. Volgende week meer. Nou, oh, verdomme Bob, hoe is het? Dank je. Ik zag Bob uh, met haar. Met veel, haar? Veel haar. Oeh. Ik zei Bob, je moet naar de kapper. Verdomme. En hij zei, heb je het niet gehoord van Ted? Dus ik dacht, nee, nee, wat is er met Ted? Hij is dood. Dood? Vermoord. Vermoord? Volgende week meer. We gaan... <lacht> dat gaan we doen. Ik neem uh, kooknooten mee, <lacht> een bak met zand. Nou, die heb je niet nodig. Door, maar, ik kan het met mijn handen. Akkoord, ja, ja. jongens. Oké. Okay. Oh, we wel, krijgen we nog stukje, wat. Een stukje muziek draaien. Ja, de de zijn en Dat de... Wel de... wordt wel aan het nieuws van uh, 11 uur. 5 uur. 5, 5 uur. Ja, dat Ja, dat kan. Nee, dit was nog niet het woord.